Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Er werden vorig jaar minder antisemitische incidenten gemeld dan een jaar eerder. Volgens het Centrum Informatie en Documentatie Israël, het CD, waren het er 126. Dat zijn er bijna 50 minder. Volgens het CD werden er minder Joden op straat uitgescholden en werden er ook minder haat-e-mails gestuurd. Wel steeg het aantal antisemitische incidenten rond voetbalvelden. Een Brits bedrijf heeft excuses aangeboden voor de dood van ruim 100 mensen in Zuid-Korea. Die kwamen om het leven door giftdampen van een schoonmaakmiddel van dat bedrijf. Op de persconferentie waar de excuses werden gemaakt werd een topman geslagen. Toen de topman een aantal diepe buigingen maakte sprong iemand het podium op die hem sloeg. Het bedrijf werkte aan een schadevergoeding voor de Zuid-Koreaanse slachtoffers. Op de Brusselse luchthaven Zaventem is het een chaos. Passagiers staan soms meer dan drie uur in de rij... waardoor ze hun vlucht missen. Het is vandaag de eerste dag sinds de aanslagen van maart... dat de luchthaven op 80 van de capaciteit draait. Voordat mensen de vertrekhal in mogen... worden ze uitgebreid gecontroleerd en dat zorgt voor veel vertraging. Volendam neemt maatregelen tegen de drukte door toeristen. Vorig jaar kwamen er bijna anderhalf miljoen mensen naar het Vissersdorp... Vaak worden die met busladingen tegelijk afgezet. Een wethouder wil de overlast nu beperken... door een dienstregeling in te voeren voor touringcars... zodat toeristen niet allemaal tegelijk worden afgezet. Ook worden er folders uitgedeeld... waarin wordt gevraagd om rekening te houden met de bewoners. Het weer dan nog. Veel zon, maar vanmiddag neemt de bewolking toe. Het wordt ongeveer 14 tot 18 graden. Vannacht wat regen. Morgenochtend trekt die regen weg en klaart het op. Dan wordt het een graad of 13 Later deze week wordt het warmer. Op bevrijdingsdag, donderdag, maximaal 17 graden. Dit was het in ooit... ZFM, verkeersupdate, Dit is Wijnand bij de ANWB. Er staan op dit moment geen... In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid... op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. lekker.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 Ja, welkom terug, luisteraars. Bij uh, ZFM Lunst. Tot uh, twee uur ben ik samen met uh, Dolly Tempurik. En uh, uh, Sam ook nog, die zit er ook nog steeds. Hè? Sam, toch? Je bent ja. er ook bij. Ja, je zit er ook bij. Uh, Sam die gaat straks vast ook nog wel een mooie plaat voor ons aankondigen. Dat doet hij wel, hebt hij mij gezegd. Want uh, hij zegt: Ja, ik heb zoveel in mijn discotheek staan aan muziekmateriaal, dat, dat moet ik ook even kwijt... aan de luisteraars bij Radio Zandvoort. <laughs> Als een van de jongste DJ's hier... is hij eh, gewoon, wat dat betreft... Uh, is hij oran, dus uh, hij is acteur. En, uh, nou, wat is hij <laughs> eigenlijk? Ja, wat is hij eigenlijk? Ik ben, ik ben op, op zoek, luisteraars... naar een leuk uh, fragment voor u. Uh, en ik had eigenlijk... Uh, uh, Toon Hermans uh, uitgekozen. Uh, nou, dus is er zoveel van Toon Hermans... op de markt, maar dit blijft altijd... een hele oh, leuke. Jezus, ja, ja, ja. De volgende graag. Ja. Wilt u duidelijk in de microfoon spreken als het kan? Jazeker, jazeker. Hallo. Ik kom proefzingen voor de tv... Mijn naam is Verkade. <racht> Frits Verkade. Ik ben onderwijzer in Os. Bent u nog familie van de grote Verkade? De toneelspeler? Nee, is geen familie. Ik ben nog niet eens familie van de lange vingers. <racht> <racht> <racht> <racht> Ik ben er, er eentje, hè? <racht>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 Maar dat zeggen ze zo in de volksmond. Ze gaan erin als koek. Meneer Verkade, ja? u kunt beginnen. Ja, mag ik nog even zeggen, eh, voordat ik begin, meneer Bemermans. Ik ben hierheen gekomen om proef te zingen vanwege het hoofd. Welk hoofd bedoelt u? Het hoofd der school. Dat is een meneer Verkouden. Ja, dat is heel geestig. Hij heet verkouden en ik heet verkade. En dan heb ik laatst een leuke woordspeling gemaakt. Toen zei ik, u heet verkouden, ik heet verkade. Ik kan wel verkouden zijn, maar u kunt nooit verkade zijn. Ik ben er eentje, hè? U zingt liedjes. Ja, u ook. En u begeleidt zichzelf op de gitaar? Uh, uh, ja, nu hier, hè. Maar op school niet. Dan word ik begeleid door de juffrouw van de tweede klas. Er is ene juffrouw van voren. M ja, Mies van voren. Mis, en ze heet Mies, maar ze lijkt ook op Mies van de tv. En als de mensen haar zien, dan zeggen ze... Och, ja, wilt u nu beginnen, ben... meneer verkaden? Ja, had u het maar gezegd, daar was ik al begonnen. Is het een kleurenopname? Inderdaad. Goed. Daar kom ik eventjes op en dan geef ik u een idee hoe ik opkom, want ik werk veel met kleuren, hè? <lacht> Als ik op de buis ben, dan wilde ik graag zo beginnen. <kliek> Niet hoesten natuurlijk, dat is nu een beetje zenuwachtig. <kliek> Uh, beste kijkers, als eerste liedje. Mijn de... kader. Ja. We hebben maar tijd voor één liedje. Potverdorie. Potverdorie nog eens aan toezeg. Ik, ik heb er vier in gestudeerd. Eén liedje graag. Ja, Potverdorie. Nog eens aan toezeg. Ja, potverdorie. Nog eens een toe, Wat Potverdorie nog eens aan toe. Ik heb er vier. Potverdorie. Ik heb er vier in. Potverdorie nog eens een? Ja, potverdorie. Nou, dan zie ik gelijk het laatste. Meteen het laatste. Potverdorie. beste kijkers als eerste en tevens laatste liedje ja. zal ik voor u zingen een liedje dat is getiteld Wat ruist er door het struikgewas ja. wat Ruist het door Het ruikt het Het is een Een Nog een blikje, wacht ik ben even tekstje... Wat... Wat raar... Ja, Toon Hermans, wat ruist door het struiken was Dolly. Weet je dat die man hier ook in Zandvoort heeft gewoond? Ja, natuurlijk weet ik dat. Ja. Ja, zeker. Ja. En je weet ook wel, welk huis dat was? Ergens bij de boulevard geloof ik, ja, um, ja. Bij de Paulus Lood boulevard in de buurt. Ja. ja. Maar welk huis het was, dat weet ik eerlijk gezegd ja, niet. Het was wel wit in de geval. Dat weet ja. ik wel. Nee, maar hij, hij heeft toch ook een, uh, een tegel in de Walk of Fame? Oké. Okay. Ja, en hij heeft ook in het oude dorp, geloof, geloof ik, hier nog uh, gewoond. Als ik me niet vergis. Ach, dat zou ik niet durven zeggen. Toen was hij nog niet getrouwd, volgens mij. Mm, hmm, ja. Oké. Okay. Well, maar okay. ja, een fenomeen, hè? Ja, en, uh, waanzinnig, die man. Ik heb de eer te vriend te zijn met zijn zoon Maurice. Ja. Ja. En ook Maurice maakte uh, uh, bijna dagelijkse versjes. Oh. Een beetje in het stijltje van zijn vader. Oh, wat leuk. Ja. Ja. En hij heeft ook getoerd met een, met een programma helemaal opgedragen aan zijn vader. Met mm. de, allemaal uh, liedjes die nog ja, niet... Ja, dat, dat heb ik meegekregen, ja. Oh, ja, ja. Ja, ja. ja, nog niet waar uitgekomen ja. en zo. Ja. Ja. Ja. ja, en we hebben natuurlijk uh, ooit zijn uh, rechterhand hier in de studio gehad, hè? Ja, de, toneelmeester, ja, de toneelmeester in de eerste meester, uitzending ja, dan, oh, ja, van Zand uh, ja. voor het Door was ja, dat? Ja, ja, ja. ja, ja. Waar ook. Ja, mooi was dat. Ja, prachtig. Ja, valt uh, veel te vertellen. Ja, zeer <laughs> veel. Uh, maar uh, we hebben hier ook nog een wereldberoemde en uh, een, een van de jongste DJ's in ons midden. En <laughs> uh, his name is Sam. Mr. Sam, good morning. Midda uh, afternoon, sorry. <laughs> Wat, zeg <je> <laughs> Wat zegt hij dan? Goedemiddag, zei ik. Goedemiddag. Oh, ja. Jij ook? Ja. ja. <laughs> Sam, wat is het volgende nummer dat jij voor ons hebt bedacht? Ja, ik weet niet de volledige naam, maar het is van Louis. Ja. Het, het nummer heet Bills. Lunch Money Louis. Dus dat heeft iets met geld en lunchen te maken. Nou, we zitten bij voor het lunch. Dus ja, dat komt mooi dat, dat heeft hij goed je... bedacht ja, eigenlijk, ja, ja, ja. hè? Ja. Hey, en uh, waar ken je dat liedje van? Is dat van tv of, of waar heb je dat van? Um, van de radio, hè, ja. denk ik. Ja. Oké, okay. nou, ik ben ja. heel erg benieuwd. Ik ken het niet. Oh, joh, als wij luisteren... in de radio zaten... Uh, of oh, in de radio, in de auto zaten en dat liedje kwam... dan moest ik het altijd voluit zetten van hem, hè? Okay. Ja. Je hoort het niet zoveel meer. Oké. Okay. Zij onze uh, DJ Sam I got bills van lunch uh... even kijken uh, lunch money, zo, zo heet hij dat treedt hij onderop, onder die naam uh, I got bills. Nou, ik heb rekeningen. Nou, we hebben allemaal rekeningen. Dat zingt hij dat zingt ook. We, iedereen moet rekeningen betalen. We zijn allemaal het kind van de rekening. Straks gaan we bellen met uh, Joop van S, Maar eerst gaan we naar de streets of London. En dat doen we dan met Guus Mewis. En die heeft daar een Nederlandse vertaling uh, op gemaakt. En dan heet het gewoon op straat. Met andere woorden, kijk nou eens om je heen op straat. En dan zie je al die dakloze mensen. En uh, realiseer je dan eens hoe goed jij... Uh, het eigenlijk heb. Daar komt het een beetje op neer de tekst. Op straat, Guus Mevins en Vagans. Zie je daar die oude man, gaaiend in een vuilnisbak, zoekend naar iets bruikbaars voor in zijn oude plastic zak. Net iets te veel meegemaakt, waardoor die dakloos is geraakt. Praat in zichzelf over hoe het vroeger was. En dan zeg jij dat je eenzaam bent. Omdat het even tegen zit. Loop even met me door. En kijk wat er gebeurt op straat Dan zul je zien dat het met jou zo slecht niet gaat Zie je daar dat meisje, ze is net zeventien Heeft nu al zo'n tien jaar haar ouders niet gezien Muurtje om zich heen gebouwd Omdat ze niemand meer vertrouwt Vraag je haar wat liefde is Dan noemt ze jou de prijs En dan zeg jij Dat je eenzaam bent Omdat het even tegen zit Loop even met me door de stad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 Dan de tranen die ze heeft gehuild Die vroeger een gezin bezat Maar later klap op klap gehad. Nu dus schoudt ze haar verleden In een zelfgemaakte tas En dan zeg jij Dat je eenzaam bent Omdat het even tegen zit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 op het vergif van deze tijd, elk uur een marteling. Altijd zoekend naar één ding, kruipt eens per dag door het oog van de naald. En dan zeg jij dat je eenzaam bent, omdat het even tegen zit. Loop even met me door de stad. En kijk wat er gebeurt op straat. Dan zul je zien dat het met jou zo slecht niet gaat. Streets of London van Ralph McTel. Dat was de originele versie. Dit was natuurlijk de versie van uh, Gus Meewis. En het heet gewoon Op Straat. Prachtig gezongen. En uh, ja, een liedje met inhoud, doe je, toch? Ja, zeker. We gaan zo bellen met uh, Joop van Nes. We gaan kijken of Joop nog Niels uh, voor ons uh, uh, heeft vergaard afgelopen weekend hier in Zandvoort. Nou, hij, hij zal in ieder geval iets uh, gaan vertellen over zijn bezoek uh, na dat concert van, uh, van uh, Ilo. Oh ja. Oh, ja, dat, dat, is goed dat schijnt dat dat geweldig geweest te zijn. Ja, ik ga straks even wat draaien van Ilo. Ja, leuk. Maar eerst uh, gaan we ervoor zorgen dat we gewoon lekker leven, jongens. Een vrolijk liedje.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 Een erg vrolijk liedje van uh, André Haas, junior Leef. Groot succes heeft hij daarmee. En dat gunnen we hem ook, want uh, ja. Hij heeft per slotverrekening een beroemde vader. Uh, maar we hebben ook nou ja. een heel, hele beroemde man aan de telefoon. Want, uh, uh, hij had net een broodje in de oven en het ging helemaal missen, Joop. Wat, wat was er nou, met de... Bijna. <laughs> bijna. Hoe uh, greep jij op tijd in, uh, zo ja, ja, dat ging helemaal goed. Nou, uh, helemaal... Ik, heb het, ik heb het gered. Hey, je... Joop, voordat jij straks met Dolly gaat praten over, uh, over wat je allemaal beleefd hebt dit weekend. En ik weet dat het ja. nogal Mag jij vast een nummer uitkiezen van de groep waar jij heen bent geweest? Oh, dat is geweldig. Ja, en maar je mag het zelf zeggen, want ik heb ze hier allemaal voor staan. Dus, dus uh, roept, roept u maar? Nou, wat bij op gevallen zondag, ja. en dat gaat namelijk over ILO. En ik laat nog, eens alle nummers die ze gespeeld hebben, ja. waren zo goed als exact wat, wat er op de, op de LP staat. Ja. vond ik geweldig. Het was überhaupt super. Alleen, de toegift niet. De toegrift? Over Beethoven. Het oh. was, een, was een, een wat moderne versie, een ja. beetje herrieachtig. Ja. Maar... Dat was niet de over Beethoven waarmee ILO eigenlijk bekend is geworden. Okay. Dus misschien dat je die straks kan draaien. Ja, rollover Beethoven. <laughs> nou, Om het gaat... goed te maken. <laughs> ja. ja. Nou, Oké, okay, nou, dat, dat, dat, dat was super. Helaas mag ik er niet over schrijven zelfs de kant, anders kan ik de hele vol schrijven. Ja. Want wat ik, daar, wat ik daar beleefd heb, was geweldig, grandioos. Ja, ja. Echt niet alleen en... de muziek, maar ook de entourage, en de medewerkers, de beveiliging. Het was... Voor mij een feest. Helemaal mooi, hoop. Nou, we, we, we gunnen je dat van harte. En ik had er graag bij willen zijn, maar ja, uh, jij hebt al die kaartjes opgekocht. Dus ja. <lacht> nou, dat wil je niet voor je rol doen hoor. Dat wordt niet niks. Nee, ik begrijp het. Ja. Hé, hey, ik geef het woord aan mijn, uh, aan mijn uh, goede collega Dolly. En uh, die gaat uh, jou helemaal uithoren over het weekend. Hé hey, ja. hey Joop, goeiemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. goedemiddag. Ik ga je uithoren, nou, daar heb je mij niet voor nodig, want je kan aardig zelf vertellen hoor. Ja, ja. Zeg Joop. Ja. Maar wat, heb je nog wat meegemaakt verder, buiten je, je bezoek aan ILO om? Ja zeker, ja, zeker. Het begint eigenlijk op Koningsdag. Je viel mij een beetje tegen qua, qua uh, uh, drukte in het dorp, maar dat is ja. ook natuurlijk inherent aan het... Aan het uh, aan het weer dat er... Ja, maar ook uh, was. een boel afgelast, hè? Maar ik ja. ben bij, uh, bij een geweldig optreden geweest van een in de omgeving ontzettend bekende band. De Ruud Jansen band. <laughs> in uh, Lauren Hardy. Wie <laughs> uh, zijn, zijn dat nou weer? <laughs> Nooit van <Charles, al> gehoord. <laughs> ik, en, ik moet hier een compliment maken aan je zoon, aan Sven. O, oh, dank, ja. je, dank je, dank je. Geweldig gezongen. Ja. Maar de jongen heeft zelfs een sopraan. Ja, die, hij, ja. Kan, hij kan echt alles aan. Hij heeft, hij heeft een hele Ontzapen. lage, uh, hij heeft een basstem. En hij kan de Barry Gibb van de Bee Gees. Uh. Goed hè? Ja, dat ja, is geweldig. En hoe vond je hem op die saxofoon dan? Dat heb ik niet gezien. Heb je dat niet gezien? Nee, nou, gehoord? Nee, ja. nee. Zo. Ik, ik, ik ben in het begin binnengekomen om foto's oh, okay. te maken. Ja. krant. Ja. En ik ben dus ook weer, toen het echt druk begon te worden, want ik kon ja. bijna hangen daar als ik mijn benen optilde, ja. uh, ben ik naar buiten gegaan. En dat is me goed ook. Later werd nog een beetje geduwd en getrokken. Dat was mm. niet gezellig, maar het was ontzettend goed optreden natuurlijk. wel. Ja. Ja. Zoals ik echt gewend ben van, van de Ruud Jansen band. Met heerlijke muziek. En um, ja, uh, uh, uh, het is, uh, uh, nogmaals, de compliment aan Sven. Zeker weten. Nou, hartstikke mooi om Leuk. te horen. Dankjewel. Jan. Leuk. Nou, dan gaan we, gaan we naar de, de vrijdag. Want de vrijdag, uh, ja, dan mocht ik praten met, uh, met zijn edelheid, de pas gedecoreerde uh, collega van ons, ja. die Rukkert. Dat was ook weer heel leuk. Gefeliciteerd nogmaals. En daarna ging ik naar Sante Het Sante Kraampje, dat uh, in, de, in de voorjaarsvakantie, herfstvakantie, weet uh, ik niks van voorjaarsvakantie afwas is geweest, ja. vanwege de weer. Mm -hmm. En dat zou nu uh, op de Trathuisplein uh, weer zijn. Maar. Maar, maar, ja. eh, niks ervan. Het was weer, er was weer te veel wind voorspeld, er was regen voorspeld, er werd kou voorspeld. Nou, dat laatste is uitgekomen. Veel wind is meegevallen en regen is weggebleven. Maar ze zijn in ieder geval, eh, onderdak hebben ze gevonden in het jeugdhuis achter de protestantse kerk. Ja. Wel niet zo groot als dat het gewend is op het Raad spijn, maar toch... Uh, maar niet minder gezellig. gezellig, hè? Nee, nee, zeker. En de jeugd, voornamelijk de kleins, heeft zich ontzettend vermaakt ah, daar. En mooi. ja, dat, uh, dat is ook debet aan de vrijwilligers van... van uh, ja. Ja, eigenlijk van de recreatie, want daar komt het gewoon op neer. Mm -hmm. En uh, dit was dus de eerste standenkraampje van dit jaar. En op 5 augustus, kreeg ik zojuist horen van Kenny Bol, is ja. er weer een zandkraampje. En dat is een afsluiting van twee weken recreatie, zoals we oh, afgesproken ja. gewend zijn. Ja, ja. Maar dat is pas op 5 augustus en dat zal toch wel mooi weer zijn, een keertje. Laten we het al <lacht> Nou ja, de, waarschijnlijk hebben we nog wel wat in het verschiet hoor, Joop. het <lacht> Nou, dan hebben we hebben zaterdag de redboot al gehad. En ja. Dat was een hele bijzondere. Ten eerste uh, ging de boot bij Biscuit 10 vandaan. Ja. Uh, niet bij, de, bij de, de, de, de, de reddingsbootschuur, noem maar. Want die wordt verbouwd. En uh, de boot die werd opgesteld en de gasten werden ontvangen in het, uh, in het beachhouse Beach House van Biscuit 10. Het uh, was erg gezellig, erg leuk, maar. De boot Ik, uh, kreeg tijdens de eerste vaart... en dat was met, met het grootste gedeelte van uh, ons uh, Sanford College... Ja. met de aanhang, met de ja. dames uh, uh, en heer... Ja. Uh, die kregen uh, een defecte turbo. En, ja, die trok de, het de, niet, de hè die op. turbo. Nee, hey, <laughs> dat was een zwaar geladen. Ja, <laughs> dat was natuurlijk erg jammer voor ja. de rest van de donateurs die mee wilden varen. Ja. Want de schippen kon hem nog net aan de kant krijgen. Daar is hij uiteraard weer uit het water gehaald. En een monteur is gebeld, die moest helemaal van Tessel komen. Kun je mm -hmm. mm -hmm. Nou, dat, dat duurde even. En dan moet hij nog ja. gerepareerd worden ook. Dat ja. duurde ook even. Dus en weer getest. Van dag, die van was uh, om, om vier uur afgelopen. En toen was hij net klaar ja, en toen werd er niet meer gevaren. Mm -hmm. Nee. Maar de donateurs die krijgen, uh, van Zandvoort die krijgen allemaal een uh, uitnodiging mm -hmm. om op een soort van uh, reserve-redbootdag... Uh, uh, alsnog een keertje mee te varen met de Arnie Paulus. Goed, ja, dat... van de van, uh, van de KNRM denk ik. Ja, dat is wel sneu, hè? want mensen kwamen van heinde en verre. Want niet alleen ja, vanuit ja. Zandvoort ondersteunen nee, nee, nee. we onze Zandvoortse uh, KNRM. Maar... ook Nee, van ver, ja, dus ja, het is wel fijn dat die mensen toch alsnog de kans ja. krijgen... om eens een keertje weer uh, op de boot te ja, staan. Uh, mijn, mijn grote chef, Gilles Kok, uh, is de secretaris van uh, de ja. ja, ik heb met hem gesproken. En, ja. nou, die, wil dus, uh, die gaat ze allemaal aanschrijven en dat komt ja. allemaal dik in orde. Top. Maar ja, wat ik wel is, leuk vond ja, ervan... Ja, ja, uh, want, ja. want kijk, ieder nadeel heeft zijn voordeel, om zo maar te zeggen... dat, dat niet alle aandacht nu naar de boot ging... Eh, wat normaal gewoon het sensatiestuk is. Maar doordat je daar nu toch was, ging je rondkijken. Want er was gewoon een prachtige mini-tentoonstelling. Ja. En er werd van alles uitgelegd. En je kon van alles lezen en doen. En ja, nou alleen, kreeg dat uh, wat meer aandacht. Dat was niet, dat was niet alleen maar zaterdag, hoor, Dolly. Want dat is ja. elke keer. En dat is ook goed bezocht. Uh, die ja. foto's krijgen aandacht. En de, de filmpjes, de video's krijgen aandacht. Ja. Uitleg volop, Ja. goed. Ja, maar nu kon cool. Anne ook eens een keertje echt bewonderd worden. Iedereen kon er omheen lopen, die kon, ja. kon erop klimmen ja. en die, die kreeg uitleg over allerlei zaken. Ja, Dat leuk. was ook een voordeel, vond ik. Ja, was helemaal gezellig. Echt, heel goed ja, georganiseerd. Ook ja. daar heb ze voordeel. Zo is het. <laughs> nou, dan ben ik ja. ook nog. Uh, S'avonds ben ik bij een Middelbare Meiden geweest. De laatste uh, um, uitvoering van uh, de Sandwichse. Um, Kabaret dus aan een ja. groep middelbare meiden. Ze zijn twee jaar met met hun programma door Nederland getrokken en hebben de laatste avond in Zandvoort gevierd, moet ik eigenlijk zeggen. Ja. Ze zijn ook hier begonnen. Ze hebben hier trouwens gehad, twee jaar geleden. Mm -hmm. Die heb ik ook mogen zien. Ja, en het is een heel volwassen ding geworden. Uh, ook de, de grappen hebben zich ontwikkeld... en uh, mm -hmm. de muziek heeft zich ontwikkeld. Het was een ontzettend leuke avond. Dik gelachen en de, de kocht was uh, nou, op twee of drie plaatsen... Nou volledig vol. Een, een, een groot succes voor uh, de groep, middelbare meiden. En laten we hopen dat ze... Nou binnenkort zal dat niet zo zijn, maar het zal toch wel op korte termijn zijn dat zij een nieuw programma in elkaar kunnen sleutelen en weer twee hier in de krocht kunnen gaan uh, geven. Ja, maar. Eruit. Jeetje, dat vind ik. Eh, Weet je dat ik die zaterdagavond zat ik thuis en ik dacht ik had toch wat, ik had toch wat. En oh, uh, ik, nee. ja, wat erg hè? Ik. Want oh, ja, het had dat het me nog goed. zo gezegd ga er naartoe. Ja. En ik was het ook zeker van plan, maar ik heb nooit meer aan gedacht. Erg. Nou, het, het, het, het gehalte namens was bijzonder hoog. Ja. Normaal van, van middelbare leeftijd, wat er ook de naam van de groep zegt. Ja. En het was lachen geblazen. Echt nou, geweldig. heerlijk, leuk. Uh, woordgrappen, uh, uh, uh, grappen die, die ze visueel doen. Uh, ja. Geweldig. Echt nou, waar. mooi zo. Mooi. Goed om te horen. Zeker. Ja. En dan, uh, dan, ja, dan uh, even kijken. Uh, dan heb ik nog uh, iets van. Oh, de zaterdag werd de, de, een groot gedeelte van de Lorenstraat schoongemaakt. Uh, dat is een uh, initiatief van de Bewonerscommissie Lorenstraat. Ja. Onder aanvoering van Vrede de Boer. Uh, ja. die, die kennen wij wel. Ja. Die uh, heeft een x-aantal mensen, leden van uh, haar uh, club uh, bij elkaar getommeld. En die zijn in, in samenwerking met de gemeente uh, uh, zwerfvuil op gaan ruimen. Een goed initiatief, en laten we hopen, want er zijn ook heel jonge kinderen aan mee. Laten we hopen dat dat overgenomen wordt door andere mensen. Ruim je zwerfvuil op, of zorg dat het, het niet, niet op straat terecht uh, komt. Ja. En dat is de boodschap eigenlijk die erachter zit. Liesbeth de wethouder, die opende die, die middag. Ja. Dus ze ging eerst aan, het, aan, het, aan een lunch. Ja, dat ja. is te lang, dus ik heb een foto gemaakt. En ik ga weer naar het volgende doen. Ja, nou, dat was het eigenlijk. Uh, nou, ja, buiten, buiten voetbal en hockey, die je alle twee uh, worden. Ja, nou ja, ja, ik heb het gelezen, ja. Hartstikke goed. Ja. ja Nou, oh, ja. nou even kijken, heb ik vandaag nog wat? Uh, pom, pom, pom, pom, nee, de radio is wel bel. O, oh, dat zijn jullie. Ja, dat, <lacht> dat is gebeurd. Ja, ja, ja, ja. Heb je, kan je weer afstrepen? <lacht> Joop. Ja, dan, dan, hebben we, dan hebben we natuurlijk uh, woensdag. Hebben we, um, Um, uh, 4 mei, ja. dan, uh, dan begint om 12 uur is de herdenking bij het monument op ja. van de Jacob van Hevenskerkstraat en de Dr. Metzgerstraat. Mm -hmm. Ga daar naartoe. En s'avonds om 7 uur begint de herdenkingsdienst, de officiële herdenkingsdienst in de Protest Protestantse Kerk. Ja. Uh, dat duurt tot half acht en dan begint de stille tocht uh, vanuit uh, de Protestantse Kerk over het Kerkplein. Raadersplein, Halterstraat, uh, daar gaan ze von in. Ja. En dan via de Van naar het monument. Ja. En om 8 uur worden daar twee minuten stilte ja. in acht genomen. Ja. Ja. Ja. Nou Joop... En, uh, de, nu, de donderdag nu. hebben we dan de Vossenjacht natuurlijk. Wacht, zeker oh. ja. dat ik er wel een show op. Donderdag hebben we de Vossenjacht. Ja. En daar is een nieuw, nieuw uh, item bij gekomen. De kinderen die meedoen aan die Vossenjacht. Mogen dan, als het weer goed is, laten we eerlijk zijn, maar de weersberichten zijn prima. Dan komt uh, Kip de Rolling, of uh, nee, dan ik zeg het verkeerd. Zandvoort um, is met, met oude jeeps vanuit van, van de oorlog. Die, daar mag je dan een, een toertje door Zandvoort mee maken. Ontzettend leuk initiatief om uh, die kinderen mee te nemen. En dan smiddags is de, middags de bevrijdingsbingo in de kocht. Ja, maar die zit al vol, hè, heb ik gehoord. Er zijn geen kaartjes meer voor te krijgen. Nou, ik ga er in ieder geval naartoe, want ik moet foto's maken. Jammer. Ja, dat is weer wat anders. Maar als je van bingo houdt en nee, je hebt nog geen kaartje, dan is het uh, helaas pindakaas. Ja, ja, ja, ja. ja, het wordt nu ook georganiseerd door de seniorenvereniging Zandvoort. En ik denk dat het daarom komt, het heeft ook in hun, in hun uh, uh, nieuwsbrief gestaan. Ja, en uh, dat is, het is een heel actieve club eigenlijk. Want je hebt nu ook... Die, die ja, maar ik hoorde juist dat het, dat het over is genomen door de gemeente... Dat de seniorenvereniging het niet meer doet, of is het andersom? Andersom. Oh, het is andersom, oké. Okay. Hetzelfde met, met, met die uh, cinema nostalgia. Ja. Ook dat is overgenomen door de seniorenvereniging. Oh. Ze, ze rukken op, hè? Ze, ze, ze, ze hoorden, ja, de ja, senioren. 700 leden bijna. Kom op. Hoeveel? 700. 700 leden, hé. En ze hopen er dit jaar toch nog een paar bij te krijgen. Ja, ja ik, senioren, ik geloof dat ik ook erbij ga. Joop, ik moet streng zijn, gelet op de tijd. Oh ja, we zet... hebben nog een uitzending te doen. <laughs> nee. Joop, zet, zet je schrap, want hier komt-ie, Ilo, Electric Light Orchestra met Rollover. Beethoven. In... Ja. In de herkansing. Dag Joop, bedankt, hè. Dag hoor, hoor. Oh. <laughs> zelf, voor van was dat ILO met rollover biedt hoven. Ik moet hem een beetje inkorten, want we, gelet op de tijd, luisteraars, want we moeten toch uh, aan onze Dolly vragen of zij, uh, uh, ja, uh, gelet op uh, wat hier allemaal in de omgeving is gebeurd, nog wat uh, lokaal nieuws uh, voor ons heeft. Dus ik ga de nieuws-tune uh, uh, starten. Het nieuws bij ZFM Zandvoort, met Dolly Tempierik. Ja, inderdaad. Even een kleine update van het regionale nieuws van de afgelopen dagen. En het is vandaag 2 mei 2016. Veel uh, dievenvolk was onderweg, want afgelopen nacht om half twee... werd in de Jansteenstraat de Zandvoort een woninginbreker aangehouden. De inbreker werd betrapt door de bewoners... en vastgehouden totdat de politie ter plaatse was... Hierbij heeft de verdachte zich mogelijk ook schuldig gemaakt... aan bedreiging met een steekwapen. De weggenomen goederen werden aangetroffen in de directe omgeving... en de verdachte is ingesloten in het cellencomplex... en het woninginbrakenteam zal de zaak in behandeling nemen. Ja, dan is vannacht omstreeks half vijf een, uh, een man gesignaleerd... die werd ontdekt door een oplettende bewoner... van de Bos- en Duinlaan in Bloemendaal. Die hoorde geluiden en op het moment dat die man naar buiten keek... zag hij een man met een zaklampje in een auto zitten. Nou, die getuigen twijfelden geen moment, belde direct 112... en heel toevallig reden de politieagenten om de hoek... waardoor ze binnen een minuut ter plaatse waren. Nou, en ondanks dat die verdachte zich, pro zich probeerde te verstoppen, kon hij direct worden aangehouden. Hij bleek een heel deel van het dashboard en het ingebouwde navigatiesysteem al te hebben gedemonteerd. En naast behoorlijk wat gereedschappen had de verdachte ook meerdere goederen in zijn bezit. En onder deze goederen waren onder andere enkele ray zonnebrillen. Dus mocht u uw zonnebril missen na aanleiding van een auto-inbraak in Bloemendaal of omgeving, neemt u dan contact op met de politie via 09008844 en vraag naar het bureau in Zandvoort. Dan uh, zijn er ook een paar mishandelingen geweest in Haarlem. Twee mannen zijn zondagochtend een horecagelegenheid in de Smedestraat uitgezet na een vechtpartij. Een 39-jarige man van wie de woonplaats bij de politie onbekend is... heeft vermoedelijk een glas in het gezicht gekregen, geslagen van een 24-jarige Amersfoorter. Beide personen zijn naar een ziekenhuis gebracht. De genoemde met snijwonden in zijn hand en de tweede met snijwonden in het gezicht. De politie doet onderzoek naar de rol van beide mannen in de mishandeling. En dan was er ook in diezelfde Smedestraat een 35-jarige Haarlemmer... op zondagmorgen aangehouden wegens mishandeling van een portier. De man werd uit een horecagelegenheid in de Smedestraat gezet... omdat hij binnen aan het vechten was. Nou, Eenmaal buiten wilde hij weer naar binnen en hij bleef vervelend doen. En uiteindelijk heeft de portier hem gepakt. De politie probeerde de man kalm te krijgen, maar dat lukte niet. En uiteindelijk is de lastpak meegenomen naar het politiebureau. Dan uh, willen wij tot slot uh, even een paar complimentjes uitdelen... naar een paar tegenstanders van Windmolens voor de Kust. Uh, daar was weer een actie gaande met de paal van het Zandvoortse strandpaviljoen Talassa... En tien dagen lang en 24 uur per dag... zat er om de zes uur een actievoerder bovenin. Nou, wij zijn er heel trots om te mogen zeggen... dat ook vier zandvoortes de koude regen... en de soms harde wind en hagel hebben getrotseerd. Dus Irma de Jong van Middelkoop, Peter Bluis, Albert Korper... en Ron de Jong, onze complimenten... dat jullie weer op die grote paal zijn gaan zitten... en hebben geprotesteerd. Tot zover uh, het regionale nieuws, Charles. Dan gaan we verder, Dolly, met het weer. Ja, we gaan het al een beetje merken. Ik had het een uur geleden al gezegd, hè, want vanmiddag zou vanuit het westen... geleidelijk de bewolking toenemen. En dat uh, is nu ook inderdaad aan het gebeuren. Tot de avond blijft het droog en er waait een matige en aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Temperatuur gaat stijgen naar een graad of 12, 13 vlak aan zee... en naar 16 in het oosten van de regio. Vanavond en de komende nacht is het over het algemeen bewolkt... met vanavond wat lichte regen en de komende nacht enkele buien. De zuidwestenwind draait naar noordwesten en is matig over land en vrij krachtig aan zee. En de temperatuur wordt niet lager dan een graad of 8. Dan gaan we naar morgen. Morgen beginnen we de dag met wolkenvelden... Maar geleidelijk klaart het op en vooral in de middag schijnt de zon flink. De matige tot krachtige noordwestenwind neemt langzaam weer in kracht af. En de temperatuur gaat stijgen naar 10 graden vlak aan zee en naar 12 elders in de regio. En dan heb ik tot zover het weerbericht voorgelezen. En dat hebben we te danken aan Rico Schreuder.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 disagree without words A human nation standing strong Paying our respect to those who've gone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 Disagree without war. Why must those? With family. familie. Why can't we disagree? Ja, Sven Davis met uh, Calling for Peace, een uh, keuze van onze sidekick Dolly Tempirik. Ja, dat deed ze niet zomaar, want nee. ze vond dit nummer uh, wel goed passen... bij de komende dagen, uh, ja. of dag moet ik eigenlijk zeggen, 4 mei. Hè? Ja, we hebben het er net zo over gehad, over mm -hmm. al die oorlogen overal. En uh, nou, ik vind dat dat nummer van Sven daar heel prachtig op inspringt. En uh, als je goed naar de tekst luistert, dan hoop ik... dat veel meer mensen daarna gaan luisteren... en zich daar ook iets van aantrekken en meedoen. Ja, dat He? zou heel mooi zijn, hè? Ja, toch? Dat zou heel mooi zijn. Prachtig. Ja. Uh, we gaan even uh, een heel apart effect gaan we lanceren. Oh. En dat doen we met een oudje ja. van Dave Berry: Een Strange Effect. Berry en de filmde zo filmden ze, filmde ze hem zo achter de colise. <laughs> achter de colise vandaan. En zag je eerst die handjes tevoorschijn komen. Met zo'n beetje kronkelende beweging met zijn handen. En dan kwam hij uh, stukje bij beetje. kwam hij zelf ook achter het gordijn vandaan. en dan werd het liedje te horen gebracht. Een beetje een voorloper he. van Hans Klok, dus? Ja, eigenlijk wel. <laughs> <laughs> uh, Dolly op de valreep. Ja. Uh, want ik kijk op mijn klokje. We gaan alweer naar de klok van twee uur. Ja. Komt het niet zo weer ja. voorbij. Ja. Maar misschien moet jij nog iets kwijt aan de luisteraars. Ik weet niet. Heb nog, uh, zijn er nog actuele zaken die je nog melden moet? Of. Oh, daar overval je me een beetje mee. Ja. Nou, misschien uh, uh, wel een interne mededeling. Een in uh, we hebben donderdag geen uitzending... in verband met uh, Hemelvaartdag en uh, Bevrijdingsdag. Hemelvaartdag? Ja, valt van, dit jaar op één dag. Is dat zo? Ja. Oh, nou, ja. Beetje, ja. weet je dat. Hoor dat ik was... net van onze voorzitter. Ik was dan weer vergeten. Oké. Okay. Maar, uh, Nou, ik wil, nee. ik wil dat zo lang mogelijk vergeten eigenlijk. Ik heb helemaal geen zin om naar de hemel te gaan. Nee, zo is het. Ja, ja, ja, ja. Ik hoop trouwens dat ik het dit jaar wel zie. Want ja. vorig jaar was ik te laat opgestaan. Toen zag ik net zijn voeten nog. Maar <lacht> <lacht> uh, nou, dat, dat ja. komt dan goed uit, toch? Ja, ja, dus ja. donderdag en vrijdag is er geen uitzending. En uh, ja, we zoeken voor vrijdag trouwens nog steeds een team, hè? Ja. Dus uh, mocht u het leuk vinden om uh, op de vrijdag... het Zandvoort Lunchprogramma technisch te ondersteunen... en voor te bereiden qua muziekjes en dergelijke... Of uh, vind je het leuk om als sidekick uh, mee te draaien op de vrijdag... en het uh, weer voor te lezen? Je moet dan wel een mooie radiostem hebben... maar dan kun je contact opnemen met Ruud Jansen. En uh, alle ins en outs daarover zijn terug te lezen op uh, de website van vip-zandvoort. Dat is vip-zandvoort.nl. Ja. Nou, voor de luisteraars die uh, op de woensdagavond... naar Tussen App en Vloed luisteren... Ja. en de luisteraars die op de maandag naar Zandvoort lunch luisteren... heb ik ook een mededeling. Want ik ga op vakantie, Dolly. Ga je op vakantie? Ja, ik ga 15 uh, mei... Uh, naar Ibiza, en, en die week daarvoor ben wow, ik ook... Wow, ja. I'm going to Ibiza. Ik heb ja. net gehoord van mensen die terug waren, die vonden er niks aan. Dus blijf dan maar gewoon hier. Hou ja, je cent nee. in je zak. Ik, uh, ik uh, ga voor de warmte en uh, gewoon, uh, ja. Het wordt hier ook mooi weer. Ja, nou, ik, ja. ik begrijp het. Ik ja, begrijp het. Ja. Nou ja, goed. Dus uh, vanaf 15 mei ben jij ik weg? Heb, ja, nou ja, ik ben al een, een week daarvoor. Uh, aankomende oh, week woensdag doe ik voor het laatste Eppenvloed. En dan uh, is het, volgende week maandag is het, dan ben ik er nog wel. Oké. Okay. Ja, dan ben ik er nog wel. Okay. Maar die week erop, dan, uh, ja, dan, uh, dan zullen de uh, luisteraars het uh, tot 1 juni... Zonder een duif in de uitzending moeten doen. Dat vinden ze ja. helemaal niet erg. Want die duiven die poepen toch maar op je was, jongens. Ja. <laughs> ja, dan moet je gewoon de was niet ophangen. Dan heb je er geen last van. <laughs> dus, nee, dat wilde ik even meegeven aan, ja. aan de luisteraars. En, uh, okay. en, nou, en dan ben ik er natuurlijk in juni ben ik er weer met, uh, met een nieuwe aflevering van Tussen App en Vloed. Even, wat, er helemaal wat, uitgerust. Ja, maar dat ik wel lekker vind... dat als ik hier dan zo s'avonds laat heen ga... om een uur of tien... dat het dan weer licht is. Want de afgelopen ja. maanden... Uh, moest ik door het donker en de druilerigheid... en de narigheid ja, ja, ja, was ik een ja. kraantje lek. En dan uh, uh, heb ik uh, een paar keer gehad... dat ik op een haarna een hert miste, wat, wat plotseling overstak, weet ja. wel. Dus ik heb, wat dat betreft ben ik tussen de mazen wat net heen geglipt. Mm. Uh, maar ik ben zo blij dat het weer zo lang, lekker lang ligt hier zo. Ja heerlijk, hè? Ja. ja. Word je weer vrolijk? Van je dagen worden langer, je leven wordt weer wat langer. Ja. Ja. ja, ja. Zo is het leven nou eenmaal, hè? Ja. We gaan daarmee afscheid nemen. Dank u voor het luisteren, luisteraars en uh, mede namens Dolly en onze jonge DJ Sam. Sam zegt best zo, <laughs> nog even gedag, man. Ja, doei. Oh, Doeg, Oké. Okay. <laughs> Tot volgende week. Oké. Okay.